Vijf uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Een medisch team heeft de slachtoffers van de schietpartij... op de school in Newtown voorlopig geïdentificeerd. De Amerikaanse politie heeft een lijst van 26 namen opgesteld. De families zijn ingelicht. Definitieve identificatie vindt vannacht en morgen plaats... dat heeft de politie in Newtown gezegd... op de laatste persconferentie van de dag. Over het verloop van de schietpartij en de identiteit van de dader... is niets bekendgemaakt.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 Voetbal dan. FC Twente heeft afgelopen avond de strike derby tegen Heracles gewonnen. Het werd 3-2. Heracles kwam dankzij een trap op voorsprong. Maar Twente wist zich in de tweede helft goed te herstellen. Dan het weer, regen en veel wind. Overdag af en toe zon. Het wordt een graad of 7. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. VPRO. Woord. Hier is Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij Woord. In dit uur aandacht voor AFTH van der Heijden. Afgelopen dinsdag werd bekend dat AFTH voor zijn gehele œuvre met de PC-hoofdprijs wordt onderscheiden. Hij weigert de verprijzing als een afronding te zien. Voor mij geen pensioen. Ik zie dit als een tussenstand en ga gewoon verder met schrijven. Dit is een bekroning, maar zeker ook een stimulans. Zo was te lezen in het parool. De uitreiking vindt plaats op donderdag 23 mei 2013. Is dat twee dagen na de sterfdag van de naamgever van de prijs, PC Hoofd, en gek genoeg ook de dag waarop in 2010 van der Heiden's zoon Tonio overleed. Straks een gesprek met de schrijver in het programma Boeken uit december 1984. En we beginnen met een voordracht van AFTH uit het programma Het Geheim van Nijmegen. Een aflevering van De Plantage uit 1988. Een zeer Nijmeegs fragment uit zijn roman De Gevaren Driehoek. Het de tweede deel van de tandeloze tijd dat toen nog een trilogie moest worden. Al dachten de studenten er zelf anders over... Niet Marx was de grote zegevierende van Nijmegen, maar Freud. Wat lag er meer voor de hand dan dat die rijke luiszoontjes aan de katholieke universiteit. hun vader op een symbolische wijze over de kling joegen. door zich op de geschriften van Karl Marx te storten? De werkgroepen werden gehouden in het mufste kamertje van het Filosofisch Instituut. op de hoek van de Koehoornstraat en de Groesbeekse weg. Ze begonnen inderdaad stipt om negen uur. Als je binnenkwam liep voorzitter van het erf met zijn horloge in de ene... en een krijtje in de andere hand grimmig over het podium heen en weer. Was klokslag negen uur nog niet iedereen aanwezig... dan draaide hij zich om naar het bord... waarop in grote kapitalen de vermaning kwam te staan. Als de revolutie uitbreekt, liggen de studenten in bed. Lijkt me ook ver weg de veiligste plaats... had Albert al een tegen zijn vriend Chum gezegd. Die van het erf kon Lenin verdomd aardig citeren... Hij nam zelfs de meest apocriefe uitspraken serieus... maar toen Albert de voorhield dat zijn idool... nog op zijn sterfbed erop had aangedrongen in het nieuwe wetboek... toch vooral veel plaats voor de terreur in te ruimen... deed Van het Erf dat af als westerse propaganda. Albert zei, voor hetzelfde geld kun je het westerse helderziendheid noemen. Als stil protest tegen de scheve verhoudingen in de wereld... droeg Van het Erf een geplastificeerd stuk ijzerdraad op de plaats waar zijn linker brilarm had gezeten. Zo bezag hij diezelfde wereld door een bril met een prothese. Hij had er een krul aangesmeed die zijn ene oorschelp wat verder van zijn oor lichtte... dan bij de andere het geval was. Het gaf hem iets van een achterdochtige hardhorige. Ook van de partij was zijn vriendin Liliane. Ze had een... Veel te groot hoofd voor de kleine gestalte, En in de hals bevonden zich grote puisten die soms overrijp opengingen. Er waren altijd minstens twee met reepjes hanzeplast bedekt. In de hal van het instituut had Albert van het erf... zich eens bezorgd naar haar voorover zien buigen... om zo'n pukkel van nabij te bekijken. Ze belemmerden hem de doorgang met z'n zo tweeën... zoals ze naar elkaar voorovergebogen stonden. Daar zou je iets aan moeten laten doen... Hoorde, Daniel, hoorde die Daniel zacht lispelen. In hun geheime hiërarchie, die ze ergens van afgekeken moesten hebben... was plaats voor een nog grotere autoriteit op het gebied van Marx... dan van het erf al was, Conrad. Hij had een paar jaar Nederlandse klassieke talen gestudeerd... begin jaren 60 experimenteel prosa gepubliceerd... in het paperback-tijdschrift Tantrat... om zich tenslotte geheel aan de klassenstrijd te gaan wijden. Hij vertaalde boekjes die vanzelf in, vanzelfsprekend in werkgroepverband behandeld werden... en zijn vertaalfouten werden door de vingers gezien. Van al die betrokkenen bleef Conrad het langst in bed op de revolutie liggen wachten. Hij arriveerde nooit voor half elf, wanneer de bijeenkomst al ten einde liep. Maar het maakte niets uit, want hij wist alles al. Hij kwam alleen de vragen beantwoorden. Slaperig en dik zat hij wat terzijde de bewonderende blikken op te vangen... Hij bezat de, zoals iemand zei, heel onvriendelijk... de kaken en de kaalheid van Mussolini... die volgens de futuristische dichter Marinetti zijn kaalheid weer van Verlaine had. Dus die Conrad was niet eens in zulk slecht gezelschap. Op een vraag van Albert over literatuur... merkte, die, merkte hij dus de mislukte proza experimentalist een smalend op... de schrijver produceert niets wat niet eerst in... Hem is geproduceerd, dus maak je alsjeblieft geen illusies, dichtertje. Wat Conrad het meest bewonderde in de Russische revolutionaire van het eerste uur... was hun scheldtactiek, die hij dacht zich eigen te hebben gemaakt... maar die bij hem bleef steken in dronken gedram en gedrein. Bij thuiskomst in zijn woning aan de, laten we zeggen, Oranjesingel... we zijn nu toch hier, s'nachts laat klopte hij altijd aan bij huisgenoten die nog met vrienden opzaten. Hij rustte nooit voor die iedereen tegen elkaar had opgezet. Scheldtactiek. Ten tijde van Alberts toetreden tot de werkgroep... had Conrad juist een nieuwe vriendin. Het enige wat hem niet aan haar beviel, was haar hondje. Hij hield niet van dieren... die voor het historisch materialisme zo nutteloze wezens... Telkens wanneer het meisje bij hem sliep... werd haar Keesje op de overloop te slapen gelegd. En de volgende dag tot ver in de ochtend of zelfs middag... aan zijn lot overgelaten. Van lieverleden was een huisgenote, een studentenpedagogiek... zich over het dier gaan ontfermen. Ze liet de Keeshond uit, gaf hem te eten, enzovoort. Op den duur wist hij niet beter dat Keeshondje of zij was... zijn nieuwe vrouwtje. Ze waren gek op elkaar. Op een dag, net thuis van college kwam het meisje Conrad op de, op de trap tegen. Zij was op weg naar, naar boven, hij naar beneden. Ze waren elkaar al gepasseerd toen Conrad zich nog even omdraaide. Oh ja, Dorien, tussen twee haakjes, zei hij achterloos. Dat hondje heb ik vanmorgen maar laten afmaken. We hadden er meer last dan plezier van. Albert vernam het voorval van een studiegenoot... die in hetzelfde huis woonachtig haar de hele middag en avond had horen huilen. Op een... Woensdagavond, eind oktober, nam Chum Albert mee... naar een lezing van Mandel over marxistische economie. Gelet op de saaiheid van het onderwerp was de belangstelling zo onevenredig groot... dat een deel van de toehoorders Mandels optreden... in een aangrenzende collegezaal op monitor moesten volgen. Alweer snakte Albert ernaar bezig te zijn met problemen... die dieper gelegen waren dan de portefeuille. En ter afleiding nam hem mee naar een nachtssociëteit voor studenten. Dynamene aan de sint Annastraat, ook wel het Tussenhuis geheten. Eens in de veertien dagen werd daar de zogenaamde jeugdsentimentavond gehouden. Een Willem-geheten disjockey, die zich Big Bill noemde... draaide nummertjes uit de oude doos. Het was iets nieuws en toch al helemaal een begrip. De popmuziek had nauwelijks een intrede gedaan... of er werd al jeugdsentiment van gedraaid... Misschien een aanwijzing voor de beperkte houdbaarheid ervan, zei Chum. Net zo vroeg oud als de zestige jaren zelf. De muzikanten zelf waren nog jong... al begonnen de eerste meldingen van sterfgevallen al binnen te komen. Onder studenten natuurlijk bij voorbaat een succes zo'n festival... want die waren zelf al bezig van hun eigen revolutie... een paar jaar terug jeugdsentiment te maken. Naarmate mei 68, al kon de term niet meer horen... verder tot het verleden ging behoren hadden meer Nijmeegse studenten destijds in Parijs gezeten. Het was al net als met het verzet in de oorlog... hoe langer geleden des te meer verzetsmensen... voor hun heldendaden durfden uit te komen. Mocht je de studenten van Nijmegen geloven... dan grensde in mei 68 de Katholieke universiteit aan de Sorbonne. Geschiedenis Dat was voornamelijk de vermenigvuldiging van helden. In de loop van het eerste trimester werd logica zijn favoriete vak. Het maakte leeg en helder in het hoofd. Albert hield van het ijzeren dan en slechts dan. Zo'n dubbele pijl viel niet tegen te spreken. De docent dokter de Wit was een nog jong, integer mannetje... met een hoge, bijna vrouwelijke stem... die bij oplopend enthousiasme... bijvoorbeeld wanneer zijn stokpaardje het intuitionisme te sprake kwam... kon overslaan, vaak tegelijk met het piepend uitschieten... van zijn krijtje op het bord. Albert mocht hem wel... De Wit bezat absoluut geen fantasie. Zijn hoofd was net zo leeg als zijn formules. Zijn beperkte voorbeeldenschat bracht hem uiteindelijk in conflict... met de Marxisten, Maoisten en Leninisten onder zijn geroer. Moest hij een persoon noemen die volgens hem... een bepaalde stelling niet intuïtief kon inzien... dan kwam hij nooit verder dan kassa-juffrouw. Misschien had zijn vrouw zich een keer laten afzetten in de supermarkt. Kijk, als je zoiets aan, nou ja, laten we zeggen, een nou ja, winkelmeisje aan de kassa zit zou voorleggen dan. Al gauw rees er binnen de Filosofenbond protesten tegen logica... als verplicht onderdeel van het kandidaatsprogramma wijsbegeerte. Het moet eruit, riepen konraten van het erf en alle anderen. Het mist maatschappelijke relevantie. Tegen het eind van het laatste logica-college van het oude jaar... de wit had al drie keer een kassa-juffrouw aangeroepen stampten drie studenten met laarzen aan de tribunes af... naar het diepst van de arena... waar de docent juist met zijn rug naar het publiek... een stelling uit de verzamelingen leren op het bord schreef. In het gebouw van en natuurkunde... waar de logica-colleges gegeven werden, was alles pakket. Het dreunde goed door. Van het erf nam plaats achter de microfoon... bevestigd aan de katheder en begon een verklaring voor te lezen. De docent draaide zich om. Wat is dit? Wat is dit? Waar haalt u de brutaliteit? Mag ik ook weten wie u bent, uw naam graag? Een naam woonde van het erf. Ik heb geen naam. Ik ben niemand. Alleen het collectief telt. Op ongeveer anderhalve meter links en rechts van, van het Erf hadden ze een post gevat met onbewogen gezichten, kaarsrecht, armen over elkaar geslagen, broekspijpen in de leren laarzen gepropt. Albert keek van de ene revolutionaire ordebewaarder naar de andere... van hun gekruiste armen naar hun opzichtige laarzen. Als hij zich suf piekerde waar dat stampend vertonen aan deed denken... was het alleen omdat hij het zichzelf niet direct wilde toegeven. Gelaarst Marxisme. Docente Wit grist zijn dus dictaat van de katheder... en verliet huilend met gierende uithalen het lokaal. U ziet het, ging van het herf... Honend tot het publiek verder. De heer de Wit verlaat de collegezaal. Het is vijf voor vier... en het kan zijn dat de heer de Wit meent dat zijn werktijd erop zit. Albert achtte nu ook zijn tijd gekomen. Hij veegde zijn papieren bij elkaar, stond op... en koos zo luidruchtig mogelijk. Dezelfde weg als dokter de Wit. Halverwege de uitgang spatten van het erfse woorden in zijn nek. Goed zo, nog eentje die we liever kwijt zijn aan Rijk. Opgeruimd staat netjes. Buiten, waar Albert nog net de docent in zijn auto zag stappen... Haalde hij die diep adem. De vrieswind schijnde hem in de longen. Nee, aan zijn poort naar de wereld kon nooit een gelaarsd marxisme postvatten. Het werd hoog tijd zijn oude voornemen te volgen en zich bezig te houden met problemen die dieper zaten dan de portemonnee. Ik dank u voor uw aandacht. U hoorde AFTH van der Heijden met een voordracht uit zijn roman De driehoek eerder uitgezonden in 1988. Paul Albers presenteert op 11 december 1984 het programma Boeken. Daarin leest AFTH vooruitvallende ouders het eerste deel van de Tandeloze Tijd. En vertelt over het geheugen en het belang daarvan voor een schrijver. Luistert u naar de introductie van Paul Albers. Wat is een schrijver zonder zijn geheugen? Proest, Nabokov, Céline en in Nederland Het Hart, Wolkers, Reven... ze alle hebben geput uit de bron van hun geheugen. Die samen met de waarneming en de verbeelding... de onmisbare grondstoffen voor de schrijver vormen. Maar welke rol speelt het geheugen precies? Moet een schrijver, en met name de min of meer autobiografische schrijver... over een voortreffelijk of zelfs absoluut geheugen beschikken? Of wordt het geheugen juist door het schrijven geactiveerd... Is het schrijven een remedie tegen een geheugen dat rijk is aan frustraties? Wie zal het zeggen? Misschien wordt hij wat wijzer door de gesprekken... die we met een aantal Nederlandse schrijvers over hun geheugen zullen hebben. Adrie van der Heijden bijt vandaag de spits af. In zijn trilogie De tandeloze Tijd... laat Adrie van der Heijden, de hoofdpersoon Albert Egberts... een meeslepende tocht door de tijd maken. We leren Albert Egberts kennen in het jaar dat Beatrix met veel rumoer de troon bestijgt. En daarna neemt Albert Egberts ons mee terug in de tijd... Na zijn jeugd in de Brabantse streek rond het stilstaande riviertje de Dommel... waar vader en moeder Egberts met veel vallen en opstaan en vooral vallen... hun zoon Albert door het leven trachten te loodsen. Albert Egbert dringt diep door in de lichte maar vooral donkere uithoeken van zijn geheugen. We laten u een fragment uit Vallende Ouders horen, deel 1 van de trilogie. Leven in de breedte. Na al die tijd in Nijmegen bijna uitsluitend in de lengte te hebben geleefd... besefte ik weer wat het betekende... Ik kon me mijn verzamelde herinneringen weer voorstellen... als een berg die naar beneden aangroeide. een die aan erosie onderhevig was. Als ik mijn ogen sloot, rees hij voor me op. Als oudste deel, als begin van de berg... was de top het meest aan slijtage onderhevig. Mijn leven was die weg gegaan, van de top het dal in. Steeds meer mos en rollende stenen vergarend. Steeds meer in zich opnemend. Het geheugen was er om te proberen de weg terug te vinden... De top stak in wolken, mist en duisternis. Iets verder naar beneden heerste een eeuwige ijstijd. Het geheugen vond er geen houvast. Wat lager wel, want daar staken rotsen door het ijs. Maar rotsen waren rotsen, gesloten, zwijgend als grafstenen. God weet wat ze bedekten. Geen plantje trof mijn geheugen eraan. Geen sprietje gras, niets dat leefde of bewoog. Nog wat verder bergafwaarts begon op het puntje van een reusachtige tong het ijs te smelten. Hier ontsprongen de vloeiende herinneringen. Er vormde zich een stroompje dat al gauw het stugge gewas bereikte... waar het nog sporadisch groeide. Op zijn tocht naar beneden passeerde het water de boomgrens... alpenweiden, koeien, berghutten, bloesem. De wolle en alles wat ze op hun weg ontmoetten was mij steeds vertrouwder tot ziekmakens toe... Terwijl ik met de zon op mijn kop steeds verder onderuit zakte in mijn stoel... was het geheugen al zo ver bergopwaarts gevorderd... dat het diep beneden zich in het dal als rode stipjes de daken van de huizen kon zien. Angstwekkend helder. Daar lag, met een brede rivier dwars door het hart... de steeds maar groeiende stad, mijn diepste punt. Daar hoorde ik thuis. Alles was mij er eindeloos vertrouwd. Ik kende er elk huis, elk interieur, weer een wereld op zich met dressoirs, familieportretten, koperen vazen met pauwveren, etc. Alle mensen en hun onderlinge drama's. Ik kwam er zojuist vandaan. Het was er erg ingewikkeld en toch banaal. Maar kijk hier, dit was nog eens interessant. Een onaanzienlijk stuk gewas dat door een ijskorst brak. Droog mos. Ik had ervoor moeten klimmen en daarom interesseerde mij deze woestenij. Het had geen zin nog verder te gaan. Hogerop waren alleen nog steenmassa's en sneeuwkorsten, die voor de eeuwigheid alles bedekten. Van Albert Egberts gaan we over naar zijn schepper, Adrie van der Heijden... zelf in het bezit van een verbluffend geheugen. Ja, ik heb een goed geheugen en daar koketteer ik ook wel vaak mee. Of uh, Ik gebruik het ook wel om men mensen in onzekerheid te brengen... door precies te beschrijven wat ze op een bepaalde dag, tien jaar geleden... Uh, droegen, oh. Hè? wat voor kleren ze aan hadden en, uh, en wat, wat ze zeiden... En, in de omgekeerde richting geldt dat heel globaal vaak of, uh, of helemaal niet. Mm. En natuurlijk maak ik ook wel eens mensen mee die uh, iets dergelijks over mij hebben. Die dus zelf een goed geheugen hebben en, uh, en die mij wat dat betreft schaakmat zetten. Maar het is toch eerder omgekeerd dat ik wat dat betreft sterker ben. Wat mijn literaire werk betreft... daar... Daar moet je, wat je geheugen betreft, uiteraard wel selectief zijn. Als je in een roman een persoonlijke ervaring gaat gebruiken... als die daar toevallig in blijkt te passen... zonder, zonder dat het een autobiografische roman wordt. Maar goed, je persoonlijk leven levert een heleboel materiaal voor je boeken. Ja. Maar goed, als je een persoonlijke ervaring gaat gebruiken in een roman... dan moet je uiteraard weer wel selectief te werk gaan wat je geheugen betreft... dan kun je niet eindeloos veel details... van die ervaring over de lezer blijven uitstorten. Omdat het... Ja, god, dan... Uh, ik denk dat dan uh, het kunstwerk ophoudt kunstwerk te zijn. Dan je moet vormgeven. Ja, zeker. En wat dat betreft uh, heb je weer last van een sterk geheugen. Ja, Dat is dus bij jou zo. Dat is bij mij zo, ja. ja maar, uh, jouw geheugen gaat ver, gaat ver terug ook. Hè? Ik bedoel, je noemde net het voorbeeld van tien jaar geleden, maar ik heb dat het veel verder terug gaat. Ik neem altijd mijn uh, eerste verjaardag als, uh, als begin. Dus er moeten, ja, er, er, er moeten ook uh, herinneringsresten zijn van voor die tijd. En uh, ik denk dat het na mijn verjaardag nog een hele tijd een uh, schemerrijk is. Ja. Maar omdat een. Ja, je eerste verjaardag. Dat is toch uh, voor een verjaardag sowieso belangrijk. En je eerste is al helemaal een mijlpaal. Want dan maak je er voor de eerste keer kennis mee. En wat weet je dan van te herinneren? Nou, ik kreeg een... Uh, ik kreeg een trom op mijn eerste verjaardag. Een trom en dan niet een blikken. Nee. Geen uh, bliktrommel. Nee, nee. Maar een, uh, maar een met een uh, nogal teer, teer uh, een soort strak gespannen melkvel, zal ik maar zeggen. En daar zaten twee stokken bij, met nogal spitse punten. En ik, ben, ik was niet muzikaal en ik ben het nooit geworden. Hoewel ik wel van muziek houd, maar dat is een andere zaak. Ik eh, nam die, uh, die stokken als uh, een soort dolken in mijn hand. En daar stootte ik dan mee op dat trom trommelvel in... waardoor de uh, winkelhaken in ontstonden. En die werden dan weer door mijn grootvader... Gelapt met de uh, sterke verpakking van zijn pijptabak. Dat was die rode ster-tabak. In ieder geval op het wikkel stond een uh, grote rode ster. Waardoor op het laatst met trommel, met trommelvel, helemaal met rode sterren beplakt was. Halve rode sterren, hele rode sterren. Wat voor materiaal was dat dan, die, die, uh, die verpakking? Nou, ik denk een soort uh, stevig papier. En uh, dat hield nog minder lang stand dan. Uh, dan het oorspronkelijke trommelvel. Daar stak ik ook weer doorheen, waardoor er weer nieuwe hele en halve sterren overheen werden geplakt. Maar dit als illustratie, dat is uh, een van mijn vroegste scherpe herinneringen. Maar dat alleen, of we, uh, dit, bedoel wat, wat betreft de eerste verjaardag, of ook uh, andere zaken, nog andere details, of niet? Kleding bijvoorbeeld, of niet? Ja, de, de eeuwige ballonbroeken die, uh, die mijn moeder me aantrok. Mm. Maar ja, nee, goed. Euh, dat kan ook niet, hè? Die, die eerste, dat eerste levensjaar, of die eerste twee levensjaren, daar, daar kun je niet alles van herinneren. Ja, maar dat, dat je dit al herinnert, is natuurlijk al tamelijk opmerkelijk, natuurlijk. Dat je dit feit van je eerste verjaardag herinnert. Want ik neem aan dat je toch hebt gemerkt dat niet veel mensen zich de, hun eerste verjaardag op die manier herinneren, of wel? Nee, ik merk zelfs dat veel mensen zeggen. Met grote stelligheid dat ze zich tot hun achtste jaar bijvoorbeeld uh, absoluut niets herinneren. Dat is voor, jou, of, ja. dat is voor mij uh, onvoorstelbaar. En ik, ik merk ook dat ik uh, misschien ten onrechte, ja. dat ik daardoor uh, geïrriteerd raak. Dan denk ik, ja, dat kun je toch die, die eerste acht jaar, dat is, dat is het paradijs. Uh, oh, ja. De rest komt later. Dat, dat hele paradijs kun je toch niet zomaar laten wegzakken. Dus dat paradijs staat voor jou nog levendig voor ogen? Ja, ik vind het ook dat je dat paradijs in ere moet houden... Door, door je er af en toe in onder te dompelen via de herinnering. Dat doe je dan? Dat doe ik dan. En misschien uh, is die uit die eredienst ook wel uh, de literatuur voortgekomen... in mijn geval. Dat kan ik niet helemaal naar forsen. Ik weet niet of, ik, uh, of, of je geboren kunt worden met een, uh, met een aanleg... voor een uh, scherp geheugen, of dat het een kwestie is... Van, van trainen. Ik, ik herinner me wel dat ik... mezelf nou ja, niet, zo, uh, niet zo bewust van... ik zal nu mijn geheugen eens gaan trainen. want Zo gaat het natuurlijk niet. Maar dat, het, dat ik er... Ik, ik schiep er behagen in om... toen ik eenmaal ontdekt had dat een mens zoiets als een uh, geheugen had. Dat je vijf jaar oud zijnde dingen van voor die tijd naar boven kon halen. Dat moment weet je ook nog. Nou, niet precies het moment, maar... Ja, ja. Dat je bewust ervan werd dat je een geheugen had. Ja, dat, dat moet zo uh, in, in mijn vijfde levensjaar zijn geweest. Ja, ja, dat dat ik ontdekte wel. dat, en dat was dan een verbale activiteit... dat je door het, het noemen, zacht bij jezelf of hardop uitspreken... Ja. door het noemen van een bepaald woord, een kernwoord... een kernwoord van een ervaring... Dat je daardoor die hele ervaring, die hele herinnering weer naar boven kon brengen. Ik heb een van die, een van die kernwoorden aan Albert Egberts uitvallende ouders uitbesteed. Ja. Dat is uh, het woord uh, wijkgebouw of wijkgebouwtje. En daar uh, hangt alles mee samen: alle kleuren, alle geuren, alle beweging, alles, uh, personen. Dat alles is tevoorschijn te brengen mm. door het uitspreken van dat woord uh, wijkgebouwtje. In het wijkgebouwtje waar mijn moeder zei me mee naartoe te zullen nemen... moest ik al eerder geweest zijn. Ik stelde me er tenminste iets bij voor. Maar de voorstelling was vaag en had iets tweeslachtigs. Kleuren versus hardwit, wit. Verlokking en verschrikking tegelijk. De geruststellende en sussende toon... waarop ze steeds over wijkgebouwtjes sprak, was al verdacht. Te meer daar ze het tegenover mijn grootmoeder kortaf over de wijk had. Ik moet om elf uur op de wijk zijn... En oma tegen mijn grootvader. Hannie moet om elf uur met Albertje op de wijk zijn. Zal ik nog eventjes wachten met de koffie? Wijkgebouwtje. Alsof ze het verschrikkelijke dat me te wachten stond... verdoezelde door een lang, omslachtig woord te gebruiken. Een woord als een lint. Terwijl tussen de volwassenen het naakte woord uitgewisseld werd. De wijk. Mijn moeder droeg me naar het eind van de Linkstraat... die uitkwam op het Arnoudinaplein, waar de speeltuin was... Een onoverzichtelijke wereld van kleurige staketsels, waar tussen wezens van een andere soort schreeuwden... die zich aan kettingen hoog de lucht inslingerden... door een stang omhoog geduwd werden en weer neergetrokken... met grote snelheid rondzwierden. In een hoek van het helse paradijs stond een houten gebouw... angstaanjagend wit geverfd met een schuurpapieren dak. Hier werd ik onvermijdelijk heen gedragen. Het is zo gebeurd, mijn hartje stil maar. De ruimte die we na het passeren van een kale hal betraden was gevuld met krijzende baby's. Er moeten moeders rondom zijn geweest, maar ze traden niet binnen mijn blikveld. Ze lagen her en der op de tafels, gekleed, half ontkleed, naakt. Het licht, schuin van boven, viel op de billen van een kind... dat weerloos op de buik in een half cilindervormige weegschaal lag. Onder deze geslachtsloze baby, die uit alle macht schokkend huilde... sidderde de rode naald van het instrument... Een hand wreef met een watje over een bil tot er een vochtig plekje was ontstaan. Voor de eerste keer in mijn kleine leventje voelde ik letterlijk mijn hart uitgaan naar iemand. Anders dan bij mijn moeder, van wie ik nog steeds zo goed als een deel was. Daar, weerloos, bedreigd, deinend boven een huiverende pijl, was de ander. Voor het eerst voelde ik aanzetten tot zulke affecten als sympathie, solidariteit, medelijden behoefte te troosten en te beschermen. En nog iets, zin in iemand. Roze molligheid die mijn vertedering wekte. Een eerste symptoom van geilheid. Waarschijnlijk was ik voor de eerste keer verliefd. In mijn herinnering kom ik mezelf ouder voor dan mijn eerste grote liefde. Een verminking van het geheugen. Want ik kan niet ouder zijn geweest dan de aanwezige baby's. Hoe zou anders de herkenning plaats hebben kunnen vinden? Maar de... de, de... Er zit iets aan die vroege nog ongenuanceerde verbale activiteit... er zit nog iets anders aan vast. Namelijk dat uh, naarmate je dat vaker doet... naarmate een kind dat vaker doet... gaat het er dingen nou, niet zozeer bij verzinnen... maar dingen weglaten, een, een, een uh, herinnering wordt steeds, uh, steeds afgeronden. Het ja. wordt steeds meer een uh, verhaal tot, tot in het allegorische toe. Ja. Zo in mijn geval, als ik nog even tot die wijkgebouwherinnering terugga... daar uh, het staat na te lezen in Vallende Ouders... daar komt het erop neer dat uh, Albert Egbert zelf nog een baby... van nou, misschien iets ouder dan een jaar... in, in, een, in het gebouwtje van de wijk... Uh, waar hij een spuit moet krijgen. Een kind, een baby, met de billen bloot... op een weegschaal ziet liggen. Zo'n half-cilindervormige weegschaal. Het kind ligt uh, boven een sidderende rode pijl... en krijgt door een uh, hand die zo buiten beeld, binnen het beeld komt... met een uh, watje, een uh, nat plekje op de bil... en daar gaat de spuit in. En dat is... dat is een hele emotionerende ervaring voor voor die kleine jongen op de arm van zijn moeder. En hij voelt dan voor het eerst zoiets als... Uh, wat hij dan later verliefdheid noemt. Hij voelt voor de eerste keer letterlijk zijn, zijn hart naar iemand uitgaan. en hij heeft, heeft de behoefte om in te grijpen, om daar iets aan te doen. Maar dat is een interpretatie... die, nu kom ik weer even terug bij mezelf... die ik daar in de loop van de jaren aangegeven heb. Ik herinner me nog wel mijn gevoelens, maar die... De interpretatie van uh, dit, dit, dit moet mijn allereerste verliefdheid zijn geweest. Uh, het gevoel van uh, ik wil bij iemand komen, maar ik kan er niet bij komen. Ik wil iemand troosten, maar die is te ver weg. Ja. Dat, dat is iets wat ik, wat ik er later in gelegd moet hebben. Dus de feiten blijven ja, hetzelfde. Nee, ja, Dat wilde ik zeggen. Het is een toevoeging. Maar het is niet zo dat de situatie op zich vertekend is geraakt, geloof je? Nee, want ik weet zeker dat, uh, dat alle feiten, alle kleuren en geuren daaromheen... Die, die zijn zelf, die kan ik nog oproepen, alsof het ja. de dag van gisteren betreft. Maar ja. uh, naarmate je vaker zo'n herinnering van stal haalt, zal ik maar zeggen... Hmm. dan, naarmate je dat vaker doet, uh, maak je er een verhaal van. Het, ja. het krijgt betekenis, je voegt het betekenis aan toe. Ja, en daarom je? zeg ik, uh, ja. het, is, het is mijn eerste verbale activiteit geweest... Uh, in de richting van de, van de literatuur. Ja. Maar je zei net, um, ik ben op een gegeven moment rond je vijfde beer bewust van, uh, van geworden dat je een geheugen had. We, we hadden net al geconstateerd dat het überhaupt opmerkelijk is dat je al uit die tijd uh, dingen kan herinneren. Maar je, je weet dus ook nog dat je ongeveer rond je vijfde jezelf te bewust van werd dat je een geheugen had. En toen ben je zelf gaan trainen langzamerhand. Of toen, dat is toen begonnen via kernwoorden om dingen weer herinneringen op te roepen. Ja, ik had een persoonlijke. Uh, nou. Zwaar woord, maar gefruit. Een persoonlijke eredienst, wat dat betreft. Tegenover mijn eigen verleden. Dat, uh, dat moest overzichtelijk blijven. En mijn verleden, dat was dan een verzameling standaard herinneringen. Die ik tevoorschijn kon halen door dat ene woord uit te spreken. Dat, uh, dat kernwoord. Je hebt het over een eredienst. Versta je, je eronder wat je net zei, het noemen van een woord... en dan teruggaan naar die herinnering? Ja... Ja, ik, zeg, ik zeg al een zwaar woord, misschien eredienst. Uh, ik weet op het ogenblik geen beter woord. Maar, de... maar daar had het alles van. Het was een, uh, een heilig moment voor mij om me uh, uh, ergens terug te trekken in mijn eentje. Ja. En dan die woorden bij me op laten komen, die kernwoorden, die dan weer een heel verhaal achter zich aansleepten. En dat begon rond je vijfde ja, eh, rond je vijfde? Ja. Rond mijn vijfde jaar. Ja, ik zeg al in mijn vijfde levensjaar. Ja, ik, dus doe, mijn... Ik, ik zeg het nu wat vaak, maar jij zegt dan gelijk op mijn vijfde jaar. Ja, nou, ik ja. zei dat straks al, in mijn vijfde ja. levensjaar. Dus tussen mijn vierde en mijn vijfde ja. moet dat begonnen zijn. Dat, maar dat is dan weer afhankelijk van, uh, van de buurt waar we toen woonden. ja. Ik, uh, ik weet dan, nou, uh, onder dat licht in die tijd moet dat begonnen zijn. Ja. En um, dat is dus zo gebleven, begrijp ik. Ik bedoel, uh, als je uh, nu dus nog weet te herinneren... Uh, wat zich op, je, op, de, op je, je eerste verjaardag afspeelde... tenminste, uh, wat je in dat verhaal wat je net vertelde over dat uh, trommeltje... dan moet je inmiddels wel een, een, een karrenvracht aan herinneringen meeslepen. Hoe, hoe moet ik dat zien? Want is het juist niet zo dat... Uh, het geheugen, laten we zeggen, een bepaalde doorstroming vertoont. Tenminste, dat, dat is een theorie, hè, die, die, die bestaat over geheugen. Bijvoorbeeld via dromen, dat je bepaalde herinneringen moet kwijtraken... om ruimte te scheppen voor andere herinneringen. Maar als ik, ja, als ik, als ik dit bij jou zou hoor... dan lijkt me dat je inmiddels een, een lawine aan, aan, aan, aan details en aan, aan herinneringen bij je draagt. Jawel, dat we... Dat geldt natuurlijk voor iedereen zo. Uh, ja, dat, nou, ja. Ook al heb je nog zo'n slecht geheugen... Ja. dat verleden... je verleden is niet... Uh, weg te denken natuurlijk. Dat draag je nog helemaal mee. Alleen heb je er contact mee, heb je er toegang toe. Dat ja. is de vraag. Ja. Maar uh, wat, ik, wat ik vertel over mijn kindertijd... Ja. die eredienst... jegens het verleden... Mm. dat was allemaal nog erg pril natuurlijk... Mm. Kijk, als je vijf bent, dan is de tijd die achter je ligt... daar, daar heerst ook veel uh, duister en halfduister. En de, de herinneringen ja. zijn daarin uh, drijvende eilandjes van licht. Ja. Naarmate je ouder wordt, is er meer herinnerbaar. Ja, ja. En uh, die, die, die eredienst is op een gegeven moment ook... Uh, nou, niet verdwenen, maar in ieder geval overbodig uh, geworden. Ja, ja. Omdat, omdat, uh, omdat ik merkte dat ik toch wel een rechtstreeks uh, toegang, toegang had. Ja. Nee, ik kan me namelijk herinneren dat wij het uh, via de telefoon erover hadden. Dat jij zei dat je soms juist goed geheugen had voor details... maar dat ja, bepaalde belangrijke zaken wegzakten. Nou, nou, ik wil het er toch op dat ze uh, dat in principe alle, alle soorten ervaringen voor mij herinnerbaar zijn. Wat niet wil zeggen dat ze ook echt allemaal herinnerbaar zijn. Maar ja, ja. Uh, ook... ook het allerpijnlijkste. Ik... Uh, ik citeer mezelf... of ik dicteer mezelf wel eens in stilte... een volstrekt... Uh, een compleet uh, privédomeindeel. Zeg maar. En niet dat ik, dat, ooit, dat ik ooit de behoefte zal hebben... om dat ook te schrijven. Maar uh, echt... Uh, puur, uit puur masochisme jezelf... Uh, het, het, de definitieve autobiografie dicteren. Maar dan ook zonder een pijnlijk detail over te slaan. Dat het echt snijdt als een mes. Dat kan je? Uh, nou ja, dat, dat, dat doe ik wel eens. Ik weet niet hoe het op papier zou uitzien. Nogmaals, ik heb daar niet zo'n behoefte aan. Omdat je ja, nee. daarmee ook de, de motor voor je romanwerk nee, dat... weg zou nemen. Kijk, het geheugen werkt als je met een roman bezig bent... Op verschillende niveaus. Als je echt uit je eigen uit je persoonlijke ervaringen put. Hè, wat je leven aan persoonlijke ervaringen oplevert. Is in ieder geval op zijn minst bouwstof. Voor je literaire werk. Rechtstreeks of gesublimeerd. Hoe dan ook. Mm. Het is een bouwstof. Een andere is de pure verbeelding. Als je op een op een punt in je roman bent gekomen... dat je denkt van, hé, hey, daar zou dat en dat wat ik ooit meegemaakt heb... uitstekend inpassen. Dan moet je op je hoede zijn dat je geen irrelevante details gaat inlassen. Ja. Maar uh, op, een, op een andere manier kan juist een scherp geheugen weer... een roman van dienst zijn. Ja. En dan hoef je je niet in te tomen. Dan moet je juist extra goed opletten. Als je gewoon puur... Uh, Feiten uit de werkelijkheid wil beschrijven, gedragingen van mensen. Ja, ja. Uh, wat je. dat Hoe dat een stad in elkaar zit. Ja, net begrijp ik. Je, je, je zegt van aan de ene kant uh, moet ik het juist. Uh, om laten of bewust of, of, zo, of zo maken. Aan de andere kant heb ik het juist weer scherper herinneren nodig. Maar je, je wilde me zeggen. het is altijd dan dienstbaar. aan de vorm die jou dan voor ogen staat. Of niet? Ja. Ja, precies. Dat ja. heb je goed begrepen. En voor de rest, ik uh, vertelde je al buiten dit gesprek om... dat ik uh, nogal maniacaal verzamelaar van, van uh, materiaal ben. Van, van uh, krantenartikelen, tijdschriftartikelen, om mm. in mijn boek te gebruiken. Maar ja... Ik, ik ben altijd jaloers op mensen die uh, research verrichten. Maar ik, dat, ik heb het eigenlijk niet nodig. Het schrijverschap is uh, qua materiaal, qua uh, activiteit, toch al gering. Hè? Je hoeft niet, erg, zoals een kunstschilder, erg veel... omslachtige handelingen te verrichten om iets, uh, om iets klaar te krijgen... Uh, een bloknoot en een potlood zijn voldoende. Ja. En vandaar al die omslachtigheid om het in ieder geval nog uh, adnuren te geven. Nou, naar buiten je, toe. Je, ja? <laughs> nou ja, goed, dat, dat zie je toch ook. Uh, ik heb hier acht, uh, acht bureaus staan. Ja. Terwijl je misschien alleen maar een stuk hout op je knieën nodig hebt om ja. te kunnen schrijven. Ik dacht even in een soort uh, uh, twee, een handel van bureaus terechtgekomen te zijn. Maar, ja, ja <laughs> inderdaad. Het uh, ziet er een beetje als een showroom voor kantoormeubelen uit. Nou, waar, waar is dat dan voor? Uh, om om uh, uh, het schrijven omslachtiger te doen lijken dan het in feite is. Maar voor wie? Uh, puur uiterlijk. Voor wie? Uh, ook voor mezelf. Ja, dat toen, ook. Ik... Ja. Ja, toen ik een jaar of uh, 14 was... had ik over het kunstenaarschap hele romantische ideeën. Ik dacht dan veel eerder aan beeldende kunst. Uh, en dus, ik zag mezelf in een groot atelier helemaal volgestouwd met alle mogelijke spullen die je voor de beeldende kunst nodig hebt. En het was eigenlijk heel teleurstellend om te ontdekken. Mm. Niet dat ik eerder uh, talenten literaire richting had... dan in richting van de beeldende kunst. Maar om te ontdekken dat daar zo weinig materiaal voor nodig is. Voor de schrijverij. Maar goed, hebben al die afzonderlijke bureaus dan een functie of niet? Daar liggen alle afzonderlijke stapeltjes documentatie op of niet? Nou, ik... uh, ook al om... Uh... Om mezelf aan het werk te houden, werk ik liefst aan, aan verschillende projecten tegelijkertijd. En ik vind het het prettigst als uh, elk boek of elk verhaal waar ik bezig ben zijn eigen bureau heeft. Dan hoef je niet alle paperassen weer in uh, enveloppen ja, ja. En, uh, ja. en mappen onder te brengen. Maar je wilt dan niet zeggen dat je nu met acht verhalen bezig bent? Nou, je mag het wel zeggen. Hoor. Het een <laughs> beetje te, ja. Ja. Nou, niet met acht, maar laten we zeggen met uh, vijf verschillende dingen. Ja. Uh, nou ja, dat is niet om interessant te doen, maar ik denk uh, dat een heleboel schrijvers dat hebben. Of laten we zeggen dat het twee groepen van schrijvers zijn, globaal genomen. Ja. Mensen die uh, met één ding bezig zijn, ook niet met iets anders kunnen bezig zijn en doorgaan totdat ze dat af hebben en dan een half jaar gaan denken over het onderwerp voor hun volgende boek. Maar, dat... maar er zijn ook mensen bij die die uh, al hun ideeën tegelijkertijd aan, uh, aan het trekken willen laten komen. Ja, en uh, en ja. daarom ook zoveel mogelijk synchroon uh, daarin werken. Hmm. En dat, ik persoonlijk vind ik, uh, dat laatste de prettigste manier. Maar daar heb ik dan ook verschillende schrijftafels voor nodig. En, uh, elke schrijftafel staat weer anders. Zoals je ziet, uh, sommige zijn van elektrisch licht afhankelijk... en andere van licht van buiten. En zo krijgt elke tafel zijn eigen karakter. en Ik, ik kies dan ook heel nauwgezet uit, deze, hoort, deze is goed voor dat verhaal. Of hier kan ik het best uh, mijn correspondentie afwikkelen. en uh, Ik heb er nog iets non-fictiefs te schrijven, kan ik het beste daar gaan zitten. Want dat, dat plekje ziet er wat filosofischer uit. Zo gaat het ongeveer, maar dat is allemaal aanstellerij... waarmee je die naakte bezigheid van, uh, van het schrijven aankleedt. Maar je zei net, eh, die documentatie, je had het over die documentatie... Hè, die je dan allemaal verzamelt. En die heb je dus eigenlijk niet nodig, begrijp ik. Maar je zei, ja, dat is dat, uh, voor het beeld. Maar uh, dat begrijp ik dus niet. Het beeld voor jezelf ook dus. Nou, het geeft je wat... Uh, een wat zekerder gevoel... Uh, dat je uh, je hand op een stofmap kunt leggen... en tegen jezelf kunt zeggen van... daar zitten de artikelen in die ik, uh, die ik nodig heb... die ik eventueel kan doorlezen om meer, ja. meer feitenzekerheid te hebben. Ook al doe je dat nou. Ik, ja, ik doe hetzelfde. hetzelfde. <lacht> Het zou kunnen zijn dat ik op een gegeven moment... besef dat de bron voor... enigszins autobiografisch getinte romans... laten we zeggen, mijn Anton romans... dat de bron daarvoor is uitgedroogd. En dat ik besef, vanaf nu... kan ik echt alleen nog maar uit de bron van de verbeelding putten... Dan zou ik misschien ter afsluiting van het soort werk wat ik nu maak. een, een privé-domein-deel kunnen maken. Ja, ik noem dat nou even privé-domein-deel. Alles bewijs van spreken. Ik zit dan niet aan de arbeiderspest te denken, want dat is mijn uitgever niet. Maar ter afsluiting daarvan nog eens mijn pure autobiografie geven. Ja. Ja. En dan onopgesmukt, zonder. Zonder ook maar enige uh, ondermengsel van verbeelding. Maar, maar uh, keihard en puur en helder als een mes. Dat zou je kunnen, denk je? Dat zou ik zeker kunnen. Ja. Daar twijfel ik niet aan. Het, uh, ik denk dat dat... En dan heb ik het over puur literair technische middelen. Ja. Dat het me gemakkelijker zal vallen dan, dan wat ik nu doe. Maar die vorm zou je niet zo bevallen? Tenminste, als je nu ook Nee, omzet. omdat ik omdat ik hoop en erop reken dat uh, wat mijn eigen leven aan materiaal heeft opgeleverd... en nogmaals, dat materiaal wordt, als ik schrijf, vermengd met mm -hmm. de pure fantasie... om het zo maar eens te zeggen, ja. dat uh, dat materiaal voorlopig nog niet op is. En ja, dan ga ik zeggen, hoe kan je überhaupt dan twijfelen dat, het, dat die bron zou opdrogen? Nou, dat is meer... die angst heeft iedereen. Nou, dat komt, waar, dat is niet zo'n uh, gekke angst omdat zeker nu met die trilogie... als je met het nodige inzet een, uh, een boek gaat schrijven... en daarvoor alle sluizen openzet. Het is, het is dan niet zo gek uh, dat je bang bent dat je, dat je alles op, opgebruikt. In dit geval uh, wilde ik me op geen enkel punt inperken. Het moest een... Uh, exuberant boek worden. Ja. Niet een boek met, met, uh, met maar één thema. Nee. Met meerdere. En dan uh, contrapuntisch vervlochten. Uh -huh. En uh, met... Uh, met vele motieven. En ik, ik heb mezelf gesworen... dat ik geen enkele... mogelijke bron onaangeboord zou laten. Uh, alles. Alles wat mijn leven heeft opgeleverd... mocht daar eventueel in. Wat ja. niet wil zeggen dat ik ook alles in toelaat. Uh -huh. Want uh, er zijn ook nog geheime literaire wet waar je aan te houden hebt. Ja, ja. Of voel je je verplicht, juist omdat het hier een trilogie betreft... dat als je dat afsluit, ook of min of meer de, vermenging, de het putten uit uh, je, de bron van je geheugen... om dat daarna drastisch te beperken? Het is natuurlijk altijd beter als je beseft dat je een oeuvrebouwer bent. Of liever gezegd, als je een oeuvrebouwer wilt zijn... Een, uh, dan bedoel ik iemand die, uh, die zich wil neerleggen in vijftig uh, boeken, noem maar iets. Ja. Uh, het verdient een aanbeveling om, uh, om steeds weer een volgende vierkante meter van je leven te ontginnen. Ja. En daar een, een heel boek van te maken. Uh -huh. Maar zo, uh, zo zuinig en bekrompen ben ik niet. Dat, uh, dat is mijn temperament niet. Dus nee, nee. Het... Uh, Daarom zeg ik ook: in deze trilogie mocht eventueel alles opgebruikt worden. Maar dat gebeurde niet. Dat, dat, dat gebeurt niet. Dat, uh... Nee, nee dat, dat, omdat je soms. Ik, dat begreep ik soms uit laten we zeggen, bepaalde uitspraken van je. Van, dit is wat je af moest maken. En dat was een, als, een, als, alsof dat, dat een soort afsluiting zou zijn. Wat betreft het voornamelijk putten uit de bron van je geheugen, zeg maar. Ja. Goed, dat had het eventueel kunnen zijn. Maar ik besef nu uh, in, in dit stadium van de schepping, zeg maar... ik besef nu dat het, uh, dat het niet opgedorgd zal zijn. Al die afzonderlijke bureaus dan een functie of niet? Daar liggen alle afzonderlijke stapeltjes documentatie op of niet? Nou, ik... uh, ook al om, uh, om mezelf aan het werk te houden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 Nee. Met meerdere en dan contrapuntisch vervlochten. Uh -huh. En uh, met, uh, met vele motieven. En ik, ik heb mezelf geschworen dat ik geen enkele mogelijke bron onaangeboord zou laten. Uh, alles, alles wat mijn leven heeft opgeleverd, mocht daar eventueel in. Wat ja. ik niet wil zeggen dat ik ook alles in toelaat. Uh -huh. Want uh, er zijn ook nog geheime literaire wetten waar je aan te houden hebt. Ja, ja.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 Zeg maar. Ik besef nu dat het, uh, dat het niet opgedroogd zal zijn. Dit is bijna dertig jaar geleden. AFTH van der Heijden, zeg ik dat nou goed? Ja, in 1984... Goh, het lijkt echt wel gisteren. En nee, het zou inderdaad ook niet opdrogen. Afgelopen week werd bekend dat AFTH de PC-hoofdprijs toegekend krijgt... voor zijn gehele oeuvre. In januari 2012 werd het oeuvre van AFTH van der Heijden bekroond... met de Constantijn Huygensprijs. Dus hij rekende zelf eigenlijk niet op nog een extra prijs, zo zei hij in het parool. Ik ben al zo gezegend met prijzen dit jaar, wat verwacht je dan nog? Wat je dan volgens mij helemaal niet verwacht... is dat de dag waarop de prijs wordt uitgereikt, dat is doorgaans rond de sterfdag van Pieter Cornelis hoofd. Maar die dag valt dan ook precies op de sterfdag van Van der Heijden's zoon Tonio... in 2010, ruim 2,5 jaar geleden, dus op 23 mei. Het zal dus een zeer gedenkwaardige en emotionele dag worden, denk ik. AFTH Van der Heijden, dus de PC-hoofdprijs 2013... Talk with all by myself, no one to walk with. But I'm happy on the shelf, a misbehaving, saving my love for you, for you, for you, for you. I know for certain the one I love. I'm through with flirting. It's you that I'm thinking of behaving saving my love for you like Jack Warner, in the corner don't go nowhere what do I care your kisses always waiting for believe me I don't stay out late, no place to go. I'm on my body, just me and my radio. Ain't misbehaving, saving all my love for you. Misbehaving, Fats Waller. Het meest succesvolle nummer van hem. Hij speelde dat voor het eerst met Louis Armstrong. En al snel werd het een enorm succes in de Verenigde Staten. Fats Waller, geboren in 1904. Hij overleed op 15 december 1943. En daarmee ronden we dit uur van VP Roos Woord op Radio 1 af. Het is tijd voor een kort journaal. En daarna kunt u gaan luisteren naar een uitzending... Uh, over de Nederlandse onderzeeër de O16. En dat is echt de moeite waard om daar even bij te blijven... want het is een fantastisch mooie documentaire. Tot zometeen na het journaal. Dit is de VPRO op Radio 1. Na het nieuws het laatste uur woord.